Vijf uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal heeft de inwoners van Sada opgeroepen de stad te verlaten. De coalitie wil het aantal luchtaanvallen opvoeren na een aantal incidenten bij de grens tussen Jemen en Saoedi-Arabië. Daarbij werden Saoedische steden bestookt door de rebellen. De luchtaanvallen door landen van de Arabische Liga begonnen in maart. De coalitie voert strijd met de Houthi-rebellen die meer macht en invloed willen in Jemen. In België wordt de verjaringstermijn voor misdrijven waar levenslang op staat verlengd. De federale ministerraad heeft het wetsvoorstel goedgekeurd en verwacht wordt dat het parlement instemt met een verlenging van 30 naar 40 jaar. Praktisch gevolg is dat politie en justitie meer tijd krijgen voor hun onderzoek naar de bende van Nijvel. Die bende pleegde in de jaren tachtig zeer gewelddadige overvallen, inbraken en diefstallen. Daarbij werden 28 mensen gedood en meer dan 40 mensen raakten gewond. In de loop van de tijd zijn er wel verdachten opgepakt, maar die kwamen allemaal weer vrij wegens gebrek aan bewijs. Premier Cameron gaat met zijn conservatieve partij alleen regeren. Bij de Britse parlementsverkiezingen heeft de partij de absolute meerderheid behaald. Zij het met enkele zetels. Nick Clegg van de Liberaal-Democraten stapt op. Met hem hebben de conservatieven de afgelopen jaren geregeerd. Verder stapt ook Labour-leider Ed Miliband op. En ook de leider van de anti-Europese partij UKIP, Nigel Farage. UKIP behaalde maar één zetel. Kinderen die de mazelen hebben gehad zijn daarna nog meer dan twee jaar extra vatbaar voor andere ziekten. Mazelen verzwakken het natuurlijke afweersysteem. Tot nu toe werd aangenomen dat die extra vatbaarheid maar kort duurde. Maar die blijkt nu wel tot 28 maanden te kunnen duren. In Nederland worden de meeste kinderen tegen mazelen ingeënt. Het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de buiigheid toe. Morgen veel wolken, vooral s ochtends en s avonds buien. Smiddags wat droger en wat zon. En het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan de files met 10 minuten vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden-Oost 6 kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Drie kwartier vertraging nog op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Daar was de Wijkertunnel lange tijd dicht. Er staat 10 kilometer file, maar zojuist is er weer een rijstrook geopend. Op de A13 Den Haag Rotterdam tussen het Prins Klausplein en afrit rode reis 9 kilometer langzaam rijden. Op de A27 Utrecht Breda tussen Everdingen en Noorderloos 7. A28 Utrecht Zwolle bij Amersfoort Vathorst 14 kilometer. En de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar 3. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Goedemiddag, luisteraars. Het is vrijdag de 8e Dit is Zandvoort Draai door. Met natuurlijk weer speciale gasten. Ik ga u straks vertellen wie dat zijn. Maar we beginnen eerst met een stukje lekkere muziek. Frans talig dit keer: Pierre Crocola. En hij zingt Lady Lay. En terwijl de dame zich neerlegt, Lady Lee, Pierre Gurkola, daar luistert u naar. Ga ik u vast verklappen wie de gasten zijn straks waar ik mee ga praten. Nou, dat uh, is Leo Miesenbeek en Wijnand Burger en waar het allemaal over gaat. Ja, dat hou ik nog heel eventjes geheim. Ja, want het is vrijdag, luisteraars. En dat betekent natuurlijk uh, weer een heerlijk programma. Zandvoort draait door. Eerst uh, ga ik de boel in stukken breken. Dat doe ik met... Katten, uh, Lloyd en Christian. Ik ken nu wel in Beeldluisteraars. Goedemiddag allemaal. Uh, en welkom bij uh, Zandvoort Draait Door. Ik moet het altijd met een rollende R moet ik dat brengen. Want uh, dat is net als in de wereld draait door. Dan moet ik ook nog op tafel slaan. Dat doet uh, Matthijs van Nieuwkerk. Nou, Leo Miesenbeek de gast en uh, Wijnland Burger. En uh, Leo ken ik natuurlijk al een hele tijd. Maar Wijnland nog niet. Mannen, van harte welkom uh, hier in de uitzending. Uh, mijn ja. eerste vraag aan jullie natuurlijk is... Uh, met welk doel zijn jullie vanmiddag hier gekomen? Wie doet het woord? <lacht> Laat, ze zitten nu naar elkaar te wijzen, maar eh, ik, geef, nou, ik, ik wil... geef Leo gewoon de spreekbeurt. Ik, ik begin met goeiemiddag te zeggen. Goedemiddag, Leo. En, ja. Uh, ja, met welk doel? Wij, uh, wij hebben ge, de, de moederdagbrunch georganiseerd. De moederdagbrunch, kijk... En, uh, is dat aankomende zondag? Dat is aankomende zondag. Aankomende zondag. Ja, ik heb geen moeder meer. Dus dat is al een tijd niet meer hoor. Dus ik, het is nou niet zo dat ik nou in tranen uitbarst. Ik mis ze natuurlijk wel elke dag. Maar het, is niet, het ligt niet zo gevoelig. Dat bedoel ik te zeggen. Ja, als je nog wel een moeder hebt. Dan is het natuurlijk erg leuk om daar een hele gezellige dag van te maken. En daar hebben jullie voor gezorgd. Nou, een gezellige dag om ermee te beginnen hebben wij voor gezorgd. Oké. Okay. Tussen 11 en 1 en hebben wij in het dorp een, een hele lange ontbijttafel staan. Op het Gasthuisplein? Uh, nee, vanaf het uh, Raadhuisplein. Raadhuisplein, ja. Tot aan ongeveer de Kerkstraat. Oké. Okay. En Over hoe is, het Kerkplein heen. Hoe is het met de, met de weersverwachting? Ja, we hopen dat het mooi weer is. <laughs> ja, voor mij ook, want ik, heb dan, uh, ik sta op die kofferbakmarkt. Uh, dus die is er ook natuurlijk. Ja, ja, hè? ja dus, dus de kleine overstap is niet zo moeilijk. Dus. En ik verwacht nog een hele hoop moeders die dus nog geen cadeautje hebben gehad... en dan naar de kofferbak uh, komen om een cadeautje uit te zoeken. En, en, en misschien, wie weet, hoe moet het ook. Dus, ja. Uh... Ja. Hey, maar dat, dat idee is niet, het is niet. Het gebeurt niet voor de eerste keer, hè, toch? Nee, het is de tweede keer. Vertel. We, vorig jaar hebben we het, is het idee ontsproten bij, uh, bij een uh, meeting bij de gemeente. Dat ja. was, uh, van, ja. idee, van idee naar resultaat? Ja, ja. ja heel goed, Werner. Uh, ja. <laughs> en daar was uh, Michel Konings, die kwam op het idee om dan een uh, hele grote uh, ontbijttafel. Bruntstafel, ja, ja. uh, door het dorp en dan alle moeders te verwennen. Ja, ja. maar die, die, die ontbijttafels moeten gevuld worden. Hoe hebben jullie dat dan geregeld? Of hoe werd dat toen geregeld? Laat ik maar eerst bij de, bij de start dan beginnen. Hoe heeft Michel dat geregeld destijds? Uh, nou, Sponsors we allemaal? Uh, we zijn dus naar de winkeliers gegaan. Die, ja. die hebben ons gesponsord. En die konden daar in ruil daarvan konden ze dus een visitekaartje in de box doen. Ja. Uh, Waar ze dan een leuke aanbieding... Uh, voor hun winkel. En we hebben ook gevraagd of ze hun etalages zouden aanpassen. Aan ja. het thema moederdag. Ja, ja. En uh, de inhoud van de box hebben we natuurlijk ook uh, laten sponsoren door... Uh, ik weet niet of ik uh, dat mag zeggen. Nou, als, je, Al dat als, je heen, meerdere, als je meerdere, als je meerdere on namen doet, ondernemers in het dorp. Eh, ondernemers het? De ondernemers ja. in het dorp. Ja, ja, ja, ja. En een hele Riedel hadden we. Uh, ja. Ja. waren er vorig jaar veel meer. Jammer genoeg. Maar... Uh, dit jaar valt het ietsje tegen? Heeft dat met de crisis te maken? Of, of? denk het wel. Ja, ja. Ja, ik denk ook dat het met. Uh, kijk, het was uh, in het begin van de week was het erg koud. En dan, mm -hmm. ja, dan, dat is niet uitnodigend om dan lekker buiten te gaan zitten uh, ontbijten of brunchen. Nee, ik begrijp het. Uh, en, en dat uh, heeft uh, sommige gedachten. Uh, of laten, uh, Of doen denken van. Nou, zal het wel wat worden. Eigenlijk, uh, nou, ik zie het niet zo zitten in sponsor, ik maar niet. Nee. Jammer, hè? Ja, ja, ja, eigenlijk. Maar goed, uh, het is ook uh, eigenlijk wel uh, een andere kant. Het heeft allemaal twee kanten. Want uh, als je niet zoveel eten op tafel hebt, kunnen al die moeders ook niet uh, te zwaar worden. Want dames, die zijn toch overigens heel veel met een lijn bezig, hè? toch? Ja, ja, ja, maar ontbijten. Ja. Dat moeten we toch allemaal? Wel? Ja, Kijk, je dat, moet uh, uh, de dag stevig beginnen. Ja, maar als je <laughs> kijkt, dat is waar. Maar als er op die tafel natuurlijk allemaal lekkere uh, uh, snuisterijen staan die, die je normaal thuis niet zou nemen gebak en zo, en eh, noem alles maar op. Want jullie hebben het, het over verwennen. Ja, nou, ja. één kindjaar kind lijkt me toch uh, dat het wel uh, mogelijk, dat het moet het, ja, mogelijk moet zijn. Ja, dat het mogelijk moet zijn. Ik maak ook maar een grapje, hoor. Uh, uh, het gaat dus om elf uur beginnen, s ochtends Ja. Uh, tot één uur? Tot één uur. Tot één uur. Maar verwachten jullie niet... Dat, als de stemming erin zit, dat het uitloopt? Nou, dat weet ik. Nee, Vorig jaar is het ook niet uitgelopen. Oké, dus, oké. Okay, okay. dus, hey, twee uur lang is, is best wel een ruime tijd om... Uh, Kijk, wij maken uh, speciale boxen maken we klaar. Die worden ja. centraal opgehaald bij een, uh, bij een punt. Ja. En de mensen gaan aan tafel zitten. We hebben hele lange kramen neergezet. Ja. Dus, uh, en uh, de mensen kunnen bij de ondersteunende ondernemers... Uh, mm -hmm. een horeca, een kop koffie of thee krijgen voor een euro maar. Ja. En... Uh, als het dan op is, ja, dan, gaat, dan is het de bedoeling dat mensen ook weer het dorp ingaan en dat ze lekker gaan wandelen. Een wandeling ja. maken of door het dorp heen. En er zitten in die box zitten kaartjes. Met soms wel aanbiedingen. Of, ja, ja oké. Okay. Uh, dus er wordt, er wordt ook een beetje uh, erop gerekend dat de ondernemers die hebben gesponsord daar ook. Uh, ja, een stukje gezelligheid, laat ik het maar zo even noemen. Ja, van dat 100 we 100 alweer, vind het alweer een beetje profijt van dorp, Het dorp daarvan gaat bruisen en, ja, ja. en, en de moeders verwenden. Nou, het dorp bruist sowieso, want als Willem Bruis. GELACH staat... <hijen> <hijen> Willem Bruis staat achter de. Die gaat helemaal naar de knoppen vandaag, geluisterd. Die... Ik, uh, ik geloof dat dat mijn tekst is, en Bruist, bruist. <hijen> wat is dit? Oh jee, dan moeten moet, moet <hijen> we nog royalties ook gaan betalen. Nou goed. Hé, hey, maar. Uh, uh, die uh, kosten van 1 euro per consumptie. Hoe weten nou de moeders en de vaders en alle kindertjes die erbij aanwezig zijn. Hoe weten die nou waar ze zijn moeten voor die koffie en die thee en, en drankjes van uh, dat euro. Ma dat maken we bekend. Dat maken jullie bekend. Maken we bekend. Dan al, de allerbelangrijkste vraag. Uh, kan je zomaar uh, aanschuiven of moet je dat voor tevoren kenbaar maken? Moet je reserveren? Hoe, hoe zit dat? Het is wel fijn als je gereserveerd hebt, want dan weten we ook wel waar we aan toe zijn. Maar ja. we houden wel rekening met wat aanschrijvers. Dus. Oké. Okay. Hey, en dat reserveren, waar, waar, uh, waar kun je dat doen? Via de website: ja. nationalemoederdagbruns.nl. Moederdagbruns.nl nationale -moederdag Daar staat heel duidelijk op vermeld hoe je dat stuk kunt krijgen. Ja. De kaarten kun je vandaag nog kopen en morgen ook bij Primera, ja. Bruna, ja. Peter Tromp. Kijk. En de VVV? Dat is de kaasboer, toch? Ja, op, ja. De, op de hoek, bij uh, grote kluis. Kaaspaleis. Ja. Kaaspaleis. Ja. <laughs> ja, ik heb daar wel kaas voor ja. gereten, moet ik zeggen. Ja, dus ja, dat ja, is okay. <laughs> duidelijk. Ja. Uh, we gaan straks verder praten. Ik, ga, ik kijk uh, even de kant van onze technicus op, luisteraars. Ik heb vanmiddag een, een, een invallak technicus voor dit programma, althans. En uh, hij heeft hier gisteren de hele nacht gezeten. Ik ga daar straks ook nog met hem over praten. Bruis nog steeds? Hij is helemaal, ja, Bruis nog steeds, maar hij, hij is helemaal uitgeput. Uh, nou, ik had, no, eigenlijk, no, no, no, ik no, had no. eigenlijk een stretchetje leren willen zetten hiervoor. voor want het, is, het gaat niet goed met hem. <laughs> Bij ons zeggen ze waar ik vandaan kom zeggen ze van geef niks, het drugs, we hebben erop. Oké. Hé Willem, maar, maar want hoe was het vannacht? Het was uh, boven verwachtingen, moet ik zeggen. Uh, heel veel luisteraars, ja dan ga ik al vertellen wat ik straks aan wil ja, vertellen maar. Start eerst maar een plaatje Zal ik even een plaatje? Ja Eest, doe dat eerst, eerst, eerst even kijken Iets uh, van de Traveling Wilbries, ken je dat? Ja dat is gezellig, George Harrison en zo En, uh, en Tom Petty en Bob ja, Dylan en, uh, uh, Ja en die meneer die overleden is van Pretty Roy, Woman Roy Orbison ja. ja. Oh en daar komt hij. Fantastisch Maar zo word ik op mijn oude leeftijd toch nog opgevoed, muzikaal luisteraars. Want ik ken het bestaan van de uh, Travelling Wilburys niet. Maar uh, mijn collega Willem uh, Bruist, zo noem ik hem maar even. Hij heet eigenlijk Boer hoor, van zijn naam. Boerzoek Bruist is het eigenlijk. Maar uh, uh, Willem die, die uh, vestigde uh, mijn aandacht op deze fantastische groep... waar George Harrison onder andere deel van uitmaakt. De, Roy Orbison, dat zijn natuurlijk twee mensen die oh. overleden zijn. Maar de overige leden van deze groep, ja die leven allemaal nog... En uh, Jeff Lynn van, van uh, ILO en uh, Bob Dylan natuurlijk, die kent het ook allemaal. De protestzanger uit de jaren zestig. Inmiddels uh, is onze techniek is aangeschoven aan de gastentafel. Uh, uh, ik wil eerst nog eventjes luisteraars, want uh, Leo Miesenbeek... Nou, die, die kent iedereen in Zandvoort antwoord natuurlijk. En misschien is dat ook wel het geval met Wijnand Burger. Uh, maar die heb ik nou voor het eerst leren kennen. Wijnand, waar stond jouw wiegje? Uh, mijn wiegje stond in Amsterdam. Kijk, zie je? Dus geen Zandvoorter van geboorte? ik geboren. ben geen Zandvoorter. Maar je woont hier al wel, ja? Maar ik, uh, hey. toen ik uh, drie maanden oud was, toen ben ik naar Zandvoort verhuisd. Ja, ah, maar dan weet je niet, <laughs> dan weet je niet beter. Nee, ja. hey, maar luister, dus, dus uh, uh, vanaf je derde jaar en in je ja, oud-Zandvoort. Nee, drie maanden. Drie maanden, oh ja, sorry. Ja, ja, ja. hey, uh, uh, Oud-Zandvoort, of waar, waar woon je precies? Uh, ik woon in, uh, in, uh, in een nieuw huis in uh, Oud-Noord. In Oud-Noord? Uh, in Oud-Noord. Oud ja. ja, dat ligt tegen het circuit aan de zijde. Ja, nee, ik woon in die uh, vroegere voetbalvelden van, van Zandvoort-Meeuwen daar. Ah, oh, oké. Okay, okay. ja. uh, hoe ben je verzeild geraakt in de organisatie van, van dit evenement? Doe je meer aan, aan, aan uh, culturele manifestaties hier in Zandvoort? Uh, nou, ik uh, werk voor de Heemsteedse Krant. Hè? Ah, en een, uh, zodoende ben ik er we, eigenlijk. Willem, uh, we hebben een journalist in uh, huis. Ik, uh, hebben, ik geloof uh, dat ik straks even met die meneer moet gaan praten, want. Uh. <laughs> hey, en, en uh, dat krantenwerk is, uh, maak je columns of fotografeer je? Uh, of? Nee, ik, uh, ik maak gewoon artikelen over Zandvoort en zo. Okay. Okay. Maar doe je dat, doe je dat uh, door te schrijven? Of, of in combinatie schrijven en fotograferen? Uh, schrijven en fotograferen. Ja. Filmen ook? Ja. En filmen niet. Nee, niet, dat niet, doen we niet. Niet te filmen allemaal. Nee, we hebben wel een. Uh, <laughs> We hebben wel een ja, website, ja. dichtbij.nl, uh, ja, uh, ja. dus daar werk ik dan ook voor. Fantastisch. Uh, dus jij gaat uh, straks, als je terugkeert uh, naar je werkgever... ga je over ons, uh, onze uitzending van nu... ga je een verschrikkelijk artikel schrijven in de heemsteedskrant. En, uh, en dan worden we gecensureerd. Dan komen we de grens niet meer over. <lacht> nee, nee, nee. Want, uh, Willem Bruijs had vannacht luisteraars. Dat heeft toen misschien... De, uh, voor de mensen die we wat later hebben ingeschakeld. Willem had luisteraars all over the world. All en dat world. kan allemaal dankzij internet. Want ja. als je natuurlijk www.zfm-liveopzoek.nl dan kom je dus uh, via internet op, de, op het, de stream van de zender. Nou, de stream is gewoon de geluidstream. En dan kan je gewoon meeluisteren. En of je nou in Tokio zit of in uh, uh, Timbuktu. dat maakt allemaal niks uit. Nou, Tim, Timbuktu, dat is dan niet gelukt. Want uh, ah. de stekker was uit de Palmboom. Ja, dan heb je geen <lacht> verbinding. <lacht> dat dat, dat <lacht> heb je niet. Maar het is, je, zegt iets, je zegt van ze kunnen allemaal meeluisteren. Maar natuurlijk ook ja. meekijken, hè? Ja, maar daar heb uh, die Palmboom. Ja. Uh, ook al hoor je niks. Er zijn er noten natuurlijk. Dat zijn kokosnoten. Tenzij die... het een lemmetrie is. <laughs> dan <mee> niet. <laughs> dat... <laughs> Kijk, de... ja, hij leert dat wel ook die man. Het is ongelooflijk. Hij is een hele snelle leerling, dit. Hoezo? Nou, Adrem, hè? At ja, ja, ja, ja. Goed ja, ja. zo. Dat kunnen we gebruiken. Moederdag uh, 2015. Luisteraars vanaf 11 uur dus... Uh, uh, tafels uh, vanaf het raadhuisplein. En die lopen dan uh, richting... Het of Nee, richting het uh, oh, Kerkplein. R richting het Kerkplein. Ja, ik ben geen zandvoorder. Ja, Dat kan je, je nou meteen... <laughs> Moment hoor. Nee. Ja. Zo, zo samen delen dan. Ja, ja, dat wat, wat de luisteraars niet kunnen zien... maar wat hier in de studio natuurlijk wel realiteit is... is dat er twee mannen en nu uh, één microfoon delen. Mag ik wel, nou, ik wel even zeggen dat ik weer heel dicht bij me zit? Nou, dat, uh, ja, is... jullie zitten wel dicht bij elkaar. Ah, dat ja, is, uh, ja, ja, ja, ja. Intiem hoor. Gelukkig kennen ja. we elkaar via Facebook, heb ik begrepen. <lacht> <lacht> <lacht> uh, uh, Wijnand, uh, ondanks het feit dus dat je in, uh, in Heemsteden uh, werkzaam bent... Heb je een hoop met Zandvoort? Dat kan niet anders als je hier... Uh... Ja, want er is uh, één pagina uh, in de Heemstedse krant die gaat over Zandvoort. Echt dus die, uh, ja. Hoe is dat ontstaan? Uh, nou ja, dat is natuurlijk omdat de Heemstedse krant hier verspreid wordt. Mm -hmm. En uh, dus uh, de, de, willen de mensen die de krant krijgen willen ook wel iets over Zandvoort lezen. Want hoe zit het nou in elkaar met die regionale bladen? Want ik, ik kom uh, van origine uit Haarlem... We hadden het Haarlems Weekblad. Ja. Dat kennen maar geloof ik of zo. Ja, klopt. Dat is allemaal. Hetzelfde, maar ja. hoe, hoe, hoe wordt dat nou verdeeld? Want hoe komt nou een hele steeds blad in Zandvoort terecht? Uh, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar uh, ja, het is wel zo. En, uh, ja. en omdat het hier dus verspreid wordt, het, uh, het wordt ook in in Bentveld verspreid en in ja. uh, Bennebroek. Oké, hadden ze natuurlijk Heemstede wel zo. Dus... We heel, heel dicht bij Zandvoort. Ja. Dat is ook wel zo. En, en de Zandvoortse laan, de Langkoorslaan, ja. dat komt natuurlijk in Heemstede uit, bij de binnenweg. Ja. Dus de, ja, eigenlijk wel, direct, eigenlijk wel logisch. Maar, <laughs> dat laat <laughs> ik niet meteen zeggen. Maar... Maar dat, dat hebben ze bewust gedaan, hè? Die, dat die weg doorloopt. Maar anders kunnen ze de krant niet bezoeken. <laughs> Ja, dat is helemaal logisch. Goed over nagedacht. <laughs> ja, ja, ja. Dat is heel goed over nagedacht. Uh, Leo, vertel jij nog eens even aan de luisteraars... nauwkeurig wat ze moeten doen om nou deel te nemen aan die, aan die tafel. Ze moeten dus uh, uh, zich melden bij uh, de Bruna, geloof ik. Hè? Ja, ze kunnen bij de Bruna, ja. Peter Trom, de kaarswinkel, ja. Primera... Ja. en de VVV kunnen ze kaarten kopen. Ja. Zijn, dan heb je in ieder geval een heel ja. En dat kost per kaartje? 5 euro. Dat geldt ook voor de kindjes? Of? Dat is voor iedereen 5 euro. Ja, ja. En je kunt voor 1 euro een kop koffie of thee krijgen. Ja. een krijg dus kun je kopen. Ja. Die krijg je dan bij. Dus voor een tientje ben je, heb je een deelnemerskaart... en je bent vijf koppen thee of koffie ben je verder... Ja, ja, ja hij moet ja, rekenen. Ja, ze hebben mij altijd al een rekenwonder genoemd. Hoor. Nou, nou, <laughs> dat is al terecht eigenlijk. Dat <laughs> maar ik vind het wel gezellig, zeg. en wat ik ook nog wilde vragen... want uh, wij, wij hebben natuurlijk uh, al wat muziekjes laten horen. Hoe, hoe, hoe is dat uh, geregeld in het dorp? Komt er een beetje muziek bij te pas? Er, loopt een, uh, een, een, een, er komt een band die komt, langs, die komt uh, muziek spelen tijdens het evenement. Oh, is, is dat zo'n, zo uh, hoe noem je dat ook weer? Een uh, zandband. Huh? scharrelbent. Die gaat door het hele dorp. op. Ja, die loopt, en die loopt dan, vervolgens loopt die, die hij hele, de hele dag in het dorp Heeft wezen? dat te maken met scharreleier voor moederdag? Of? Ja, en scharrelfriet. Oh. Scharrelfriet. Ja, scharrelfriet ook. Hey, maar, maar een dweilorkest. Dat wil, ja, dat is sowieso. Ja, een scharrelbend. Ja, dus, dus het is met koper. We hebben een uh, luchtkussen staan op het draad thuis. Heel klein. Ja, ja. Voor de kindjes. Voor de, ja, okay. en we hebben ook nog een kraam. En dan moeten wij nog even aankijken. We hebben ook nog. Iemand die schoonheidsbehandelingen verzorgt. Uh, na, en nagel. Terwijl de dames ja. zitten te eten, ja, ja. dan worden ze gewoon bij de hand gepakt. En dan worden ze nou, gewoon als de nagels moeder, niet, Als maar, moederdag cadeau. De nagels kunnen Dat kunnen ze in ieder geval uh, bij het recht. <laughs> Oké. Okay. Dus dat extra. Nou, het klinkt allemaal uh, fantastisch gezellig. Wat ik natuurlijk hoop voor jullie, en uh, dat ga ik ook verbidden, ook voor mezelf, dat het weer natuurlijk. Uh, want als kijk nu naar buiten en het is lekker zonnetje. Als het dit is, dan, dan is het helemaal goed natuurlijk. Ja, helemaal goed. En en helemaal, tegeven. En Vorig ten jaar ten de hebben de we tuur, twee weken uit moeten stellen, omdat het uh, stormde op de dag van moederdag zelf. Dat was het een nooddag. Oh, en toen hebben jullie echt... Toen uh, hebben, weken weken dus hebben we dus twee weken uit moeten stellen. Dus toen werden de moeders werden thuisverwend de betreffende dag... Ja, uh, gaan we wel vanuit, en, ja. En twee weken later nog. Nog eens een keer. Nog een, ja. Ja. Het is weer dubbel op. Het is, ja, het dat is, dat het is allemaal op, weer ja. dubbel op. Ja. Uh, Willem, ja. ik, ik wil aan jou vragen of jij uh, uh, richting de, de, de mengtafel wilde gaan... Huh? Uh, want jij bent, ja, nou, jij bent in de keuken, ben je nog thuis in het mixen. Uh, dus of, ja. jij, of jij een geluidje voor ons wil mixen, gezellig muziekje wil opzetten. Ik ik heb, misschien heb ik nog iets van sol, ik weet het niet, maar... Uh, dat heb je vannacht volgens mij al volop gedraaid. En, uh... even, even voor de, voor de record, ja. 132 nummers. 132 oh, nummers gedraaid uur. vannacht. Ik weet niet luisteraars of u meegeluisterd heeft... maar u moet het wel in de gaten houden... want Willem gaat nog veel meer van dit, uh, dit soort avonden organiseren. Hij is begonnen met een bluesnacht... daarna een rock-and-bluesnacht... en daar heb ik zelf aan mee mogen werken... En dat voel ik nog altijd, want ik was een, een wrak toen ik naar huis ging. Nee, dat valt best mee. Maar Willem, kijk, Willem is dat gewend. Willem, die heeft een, een betrekking uh, waarbij ook nachtdiensten vervuld moeten worden. Dus Willem had al een aantal nachten, had hij al gewerkt. Dus die, was, die zat al helemaal in het ritme. En uh, ja, voor mij zijn het echt wel uitzonderingen. Ik heb wel eens nachtdienst thuis, hoor. Ja. Dat is toch beperkt op mijn leeftijd. Nou, weet je, ik, ik, kan, ik kan misschien wel. wel uh, een van de reacties die ik uh, dus vanmorgen kreeg. om een uur of vijf was dat. Uh, ja. Er was iemand uit Zandvoort. en die was al wakker remd. zonder punten om naar zijn werk te gaan. Die had dus uh, gezegd, uh, hij zegt. Wat vind je van het idee om eens een keer. de Nacht van de Kenderlijn te doen? Nou, oh, dat is. Uh, moeten we Jan Veen. Uh, of Jan van Veen, hoe heet die man? Ja, dat bijvoorbeeld uh, dat je dan hoort van. Uh, uh, en dan nu een gedicht uit Zandvoort. van Anoniempje, Hallo Dolly. Ja. <laughs> Ja, luisteraars, want ook Dolly Tempierik, dat moeten we nog wel even melden. Die heeft weer meegewerkt aan deze uitzending. Die heeft onder meer gezorgd dat wij deze gasten hier aan tafel hebben. En uh, man, dan blijven jullie ook twee uur nog even gezellig meepraten over, over de wereldproblemen. Over de wereldproblemen. Over de wereldproblemen. Ja, nou, ja die goed. zijn er. Maar nou, we wij... over de grens gaan. Hoezo. Nee, nou, ja. <laughs> we hebben hier ook nog een heerlijk hapje op tafel staan. We hebben een drankje, dus het is allemaal goed. En nou, een lekker stukje muziek en daar gaat Willem voor zorgen. Day after day, I must face a world of strangers Where I don't belong, and that it's strong It's nice to know that there's someone I can turn to Who will always care, you're always there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 Kind. Just hard to find. One look at you, and I know that I could learn to live without the rest. I've found the best. Ja, wat een heerlijke muziek is dat toch? De Carpenters, uh, die had u natuurlijk ongetwijfeld herkend. Nou, en Karen Carpenter. Die had je eigenlijk hier uh, op moederdag aan de tafel moeten hebben. Want die is overleden, heer, ik weet niet of u dat weet. Ja, dat weet an an an Anorexia nervosa. Dat betekent dat ze eigenlijk helemaal niks had, of bijna niks meer had. En uh, dat, uh, dat is natuurlijk niet goed voor je lichaam. En op een gegeven moment uh, is zij ook uh, onwel geworden en zelfs overleden aan uh, an anorexia nervosa. Ja. Maar ja, die stem is uit duizenden uh, te herkennen en ik, ik heb hier natuurlijk een programma dat heet App en Vloed bij S.I.V.M. Zandvoort en daar draai ik allemaal mooie muziek. En bijna elke uitzending uh, is er wel een nummer van de Carpenters bij, want ik ben daar echt fan van. Hoe zit dat met jou, Willem? kijk je nou even aan. Nou, uh, wat betreft de campen ik mag het graag horen. Niet de uh, hele nacht, daar kan je geen nacht meer vullen. <laughs> Oké. Okay. Maar, ik, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ja. uh, we hebben een instrumentaal nummer. Dat heet uh, Hedder. Hedder, ja. Ik wel ik gebruik, gebruik ik dan wel weer eens om, uh, als ik bijvoorbeeld uh, tijd tekort kom net voor het nieuws, om dat even op te vullen met muziek. Dan nou, het... wat het namelijk is, dat nummer, ja. brengt mij dan weer terug naar de tijd van, uh, van de Stanscape Veronica. De laatste minuut. Ja, dus de allerlaatste minuut voor ja. de stekker eruit ik, ik kijk eventjes, sorry dat ik je even onder... ja, Even naar Dolly, die staat hier tegenover mijn luisteraars. Onze, onze sidekick bij, bij de Lunst. En onze redactrice, het gaat om het uitnodigen van gasten, bemiddelen, noem alles maar op. Maar die moet staan. Je hebt een staanplaats. Dus nee, hoor. Oh. nee hoor. Nee hoor. Oh ze, gaat, oh, ze gaat zelf al een, uh, aan een stoel pakken. Maar ik vraag, ik vraag me toch af, waarom Dolly Tampier, Pierik? Dit is een onbegrip in Zandvoort. Ja. Je kan geen winkel in of ze hebben het erover. Ja, ja, ja, ja. helemaal naar die zangpartij vorige week. Ik wou, ik wou het niet zijn. Ja. Ik heb foto's gezien. Ja. Ik heb beelden gezien. Ja, maar ik heb het echt gehoord. Live. Ik zal je vertellen, het staat zo op mijn netvlies. Ik heb het operatief moeten laten verwijderen. En ik krijg het er niet af. <lacht> Jongen, ik het was... Alles goed hey. <lacht> ja. Ik zal je <lacht> vertellen... Ik zou jou vertellen, Willem, wat er gebeurde. Vertel. Ik was in de krocht aanwezig. Ja, je was dan. Nou. Heb jij wel eens concerten van de Beatles gezien? Uh, in blokken, maar toen was ik nog jong en onbedorven. Dus ja, geleden. ja. Nou, bij, in de krocht hier was niks van blokken te ontdekken. Zelfs de, de, de winkelblokker was er niet. Maar, maar, maar gillende mensen, jongen. De Dolly had gezongen. Ja. Mensen die kruisten die gil. Nou, maar ik ben uh, van de week twee keer bij haar uh, door de straat ingereden. En er ja. waren van die kroepjes voor de deur. Ik heb ze weggejaagd. Dus ik, nou, ik zei, nu moeten jullie echt gaan. Want... Nee, maar, maar, uh, Schuif even een microfoon naar de toer. even een ja. microfoon. Daar komt-ie hoor. Luisteraars live hier in de, in de studio aanwezig. Dolly en Pierik. Dolly, ja, ja. jij bent inmiddels... We uh, best, steken natuurlijk een klein beetje de draak met je. Maar, maar, maar uh, dat is alleen maar positief bedoeld. Want uh, jij bent na nou, vorige week uh, natuurlijk wereldberuchtig in het dorp, hè? Nou, dat valt er wel mee. <laughs> <laughs> ik denk alleen dat ik iets gedaan heb... Wat, wat niemand ooit verwacht had... dat ik dat nog zou doen. Ja. Nou, ik, het, het, ik zelf ook niet trouwens nou, maar het klonk, ja maar ik had toch al een beetje uit, uit de kwaliteiten van je dochter geproefd ik denk dat moet toch een beetje in de genen zitten en het, dat, die, dat vermoeden werd bevestigd want jij ging zingen het klonk allemaal zuiver dus, kijk, nou, je, ze zei, zei ook wel nou ja. weet ik van wie ik het heb ja. Dus ja, ja. Ja, ja. en ze zei ook zoiets dat vond ik ook zo schattig dat, ze, dat zei. ze zei mam nou begrijp ik eindelijk wat jij voelt als ik op het podium sta ja, ja, ja. Ja. Dus ze dat was trots wel. op je ze was heel trots, ja. ja. hey luister, en, ja. en waarom speciaal dat nummer gekozen? Want je koos voor, uh, hoe heet het ook weer? If teardrops Fall. Oh ja. Van uh, Freddy Fender. Van Freddy Fender, nou weet ik het weer. Ja, ja, ja. nee dat... ja, ja, ja. ja. hey, en waarom specifiek dat nummer? Um, um, waarom specifiek? Het is een, een, een vrij makkelijk nummer. Ik vind uh, Country... Oh, nou, nou, ik doe het je niet nou, hoor. Nee, meen je het nou? Nee. Oh, ja, nou ja, goed. Uh, misschien omdat ik toch een beetje ook met Freddy Fender uh, groot ben geworden. Mijn mm -hmm. vader was een enorme Freddy Fender fan. Ja. En dat werd ook heel veel gespeeld bij ons in de strandtent vroeger, want daar was altijd levende muziek. Ja. Dus uh, ja, dat was voor mij bekend terrein. En dan eigenlijk ook een beetje, een klein, kleine beetje, een Oda, mijn vader ja, ja. Hey, maar is het dan ook niet heel verleidelijk om, om een volgende keer, als, als er weer zoiets wordt georganiseerd, om het dan weer te gaan zingen? Ik heb heel duidelijk gezegd in die zaal, dit gaat één keer gebeuren, ja. omdat ik, uh, ja, maar goed, ik, nou, ik heb iets beloofd ja, maar nou heb je dus, aan Jannie, nou, en uh, het, het, het was eigenlijk meer een grapje, ja. om, uh, want ik, ik weet dat Jannie, die houdt daar niet zo van om in de schijnwerpers te staan, en mm -hmm. dat klopte dus ook, want ze schrok zich helemaal het Rubik's toen ik de naam noemde, die wist natuurlijk absoluut niet wat er ging gebeuren, maar ja. goed. Zij heeft toen gezegd, van, nou, als jij gaat zingen, dan kom ik echt. Dan kom ik. Hé, hey, maar luister, nou heb je de smaak te pakken, toch? Kijk, je hebt toen gezegd, ik doe het maar één keer. Ja. Maar, maar nou is het misschien wel dat je zegt van... Uh, meteen een album er tegenaan smijten. Ben je <laughs> Willem, Ik zie Willem bevestigen. Willem Wilde Bruis? Uh. Nee, daar trap ik niet meer in als je ziet wat die uh, Willem, uh. Uh, Willem Bruis... allemaal ervan maakt, van die foto's van nee, mij. Ik, uh, ik wil maar zeggen, je hoeft je, je, hoef je er niet voor te schamen... want dat klonk echt uh, heel fatsoenlijk. Nou, ja, dus misschien je. doe ik ook nog wel wat. Ik bedoel, Het is toch wel leuk om een beetje te jammen met elkaar en gekkigheid. En, ja, maar dan nou. zal ik het in ieder geval wel een beetje beter voorbereiden. Want we hadden nou nu ja. maar één keer gerepeteerd. En dat is natuurlijk veel te weinig. Ja, nou ja, als je dus ook repeteert. En uh, wat zie ik nou allemaal weer? Ja, uh, uh, Luisteraars, ik krijg nou een, een, een beeld te zien uh, uh, van een dame... Uh, een Tus, tussentwe... vrouw achter de schermen. Een vrouw achter de schermen. God. <laughs> Willem, laat mij een foto zien, luisteraars, van een vrouw achter de schermen. Dat of zijn tussen de schermen. Dat zijn computerschermen. En volgens mij was dat Dolly. Ja, ja dat was ik ook. Ja. <laughs> Hij zit stiekem foto's van me te maken van achter die schermen. Oh, ja, je, hebt meer, je hebt al meerdere fans hier in. Uh... Ja, ik zal straks mijn handtekeningen even op ze. Ja, ik wil op je telefoon gezet. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> uh, uh, nou, nou ben jij ook de, uh, moeder, met Dolly. Je bent ook moeder. Ja. En uh, uh, Nou is mijn vraag natuurlijk aan jou. Zit ja. jij aan die tafels aankomende zondag? Als moeder. Nou ik uh, laat me verrassen. Maar het zit er denk ik niet in. Zit het er niet in? Mm, uh, Daar dat reken ik niet op. Je, nou, je hoeft er niet op te rekenen op die tafels. Je moet gewoon. Er staan lekker broodjes op en dan zijn Ja, dat snap op. ik. Zou ik ook hartstikke leuk vinden. Maar ik hou er geen rekening mee. Want dan wordt het, denk ik, één grote teleurstelling. En luister, maar je kan ook zelf zeggen: van, Nou, ik ben moeder, ik ga daar gewoon naartoe. Dat ik er zelf gewoon. Uh, ja, gewoon gaan zelf gaan initiatief nemen. Gewoon, uh. Ja, ja. Nee, dat, ik, dat, zie, ik zie Willem, ik, uh, ik, ik zie die andere mannen ook bevestigend... Uh, nee, ik denk dat je, dat je voor zoiets, dat moet een verrassing zijn. Dat is ook zo, ja. ja dat, uh, dat, nou, uh, maar ik, ik zeg het even, even een hint naar de kinderen van Dolly dan. Ik hoop dat ze luisteren. Ja, ja. Nou, het is gewoon een hint voor alle kinderen. Ik bedoel, ja, dat is toch, ja. ik vind het een vreselijk leuk initiatief. Ik vond het idee van Michel Konings ook hartstikke leuk vorig jaar. Hij heeft ja. ook terecht uh, gewonnen ja. daarmee, hè, toen. Want het werd ten uitvoer gebracht... En nou, ik, ik vind het enig dat jullie dat oppikken en daar uh, toch proberen een traditie van te maken. Het zet Zandvoort weer op de kaart. Ja. En uh, ja, ik denk ook dat het voor kinderen een heel leuk gebaar is, naar een moeder. Ja, zeker. He, om het. te zeggen: van, uh, Nou, kwart voor elf, doe je jas aan, we gaan weg. En ik heb net even ja, een, blikje, een, een blikje geworpen op de, op de site van. Uh, ja, want dat hebben ze ook. De Nationale hè? Nationale Moederdagbruns.nl, luisteraars. Daar staan ook leuke foto's op. En daar, ja. bleek, daar bleek uit, en dat zag ik eh, onmiddellijk... Dat, dat de plek hè, waar, waarbij de moeders uh, gaan zitten... die zijn aan die tafels, dat zijn kramen. Dus die zijn ook overdekt. Dus mocht ja. er, mocht er mocht nou het toch... het spatteren is er niks aan de hand. Nee. Gewoon lekker je broodje en je, je koffie blijft je koffie. Wordt niet waterig. Wordt niet waterig. Nee. nee. <laughs> Schuif, schuif even de, de microfoon spatteren. door naar onze Willem. Want Willem die, die, die heeft weer geen geduld. Die oh, best... maar die, uh, hij zit te storen nee, en in te som... breken. Ja, en ja, Willem is toch een... Hij begrijpt een paar woorden niet. We spatteren. spatteren. Wat is nou spatteren? Sp hetzelfde als spetteren. Uh, ho Herman van Veen, ooit van gehoord? Alle... Spetter Pieter Pater. Spatter, de... ken, jij, ken jij Nicole Kidman? Nicole heb niet gezegd. Vind je het geen spetteren? Is het toch een spetter, of niet? Ja, maar geen spat. Nou, ik, ik, vond, ik, vond ik vond het boek beter. is wel. Maar... Nou, dat ben ik niet met je eens, maar goed. Daar hebben we het nog wel eens over. Komt wel goed. Ja. Hé, hey, uh, ik ga eventjes naar Willem. Ik spring wel een beetje van de haak op ja, de Ja, nou, dan krijgt hij krijgt de oren weer Dat terug. is goed, dat is goed. Dank je wel voor alle informatie. Man. Ja hoor. En uh, we hopen dat je nog even blijft. En dat je misschien ook de, de tweede uur aan de stamtafel nog even ons voorziet... van uh, zinvolle opmerkingen als het gaat om de wereldproblemen. Want die gaan we in twee tweede uur uh, doornemen, luisteraars. Willem. Ja, hallo. Vannacht. Vannacht. Wat gebeurde er allemaal? Het eerste uur ben ik getuige geweest. Dat hoef je niet te vertellen. Want daar was ik bij. Uh, maar ja, de luisteraars niet. Dus je ja, moet het eigenlijk wil, weer wel, wel vertellen. Ik wil dat uh, de luisteraars toch niet uh, onthouden. Uh, want jij zegt, je veegt wel weer zo makkelijk van de tafel. Van nou van, uh, ja, ja ik word het van de eerste... Ik de tafel Helemaal uh, uh, ja, die plakjes nou. worst niet. Die veeg ik ook niet van de tafel. Ik neem nog een plakje worst. Nee, stop je ja. een potje maar even lekker vol met de worst. Doe dat maar. <laughs> Oké. Okay, nou nou, nou uh, ja, het was... Het was uh, heel apart. Ik moet ik even de juiste woorden vinden... Um, het is nu de derde nacht, hè? Ik, mm -hmm. ik, ik heb de blues gehad, de rock gehad en de maar, sal. Maar even, even bij het begin beginnen. Hoe ben je op het idee gekomen... om s'nachts een gaan, gaan radio te gaan maken? Ja, ik had... Ik kon niet slapen. Ik kon niet slapen. Ik Even, even onder de tafel, kijken. <lacht> <lacht> ik hoor een stem onder die tafel wegkomen. <lacht> ik denk, wat is dat? <lacht> ja, nee... Um, het is allemaal een beetje raar gegaan hier. Uh, op een gegeven moment heb ik me aangemeld als vrijwilliger bij, bij uh, ZWM. Want uh, je hoort aan mijn accent wel, ik ben geen Zandvoorde. Oh. Hoezo? Nou. Uh, ik kwam binnen als, uh, als vrijwillige techniek. Daar begon het eigenlijk mee. Toen heb ik een gesprek gehad met, uh, met de programmaleider uh, in mijn onschuld. Hè, mijn kinderlijke onschuld was dat gewoon een gesprek. Ja. Uh, die hoorde op een gegeven moment dat ik dus een uh, radio-internetstation had. Uh, al een jaar of tien. Ja. En uh, de muziek, toen zegt hij tegen mij, van, wat voor muziek draai jij dan altijd? Ik zei, nou, ik zei, rock, rock ballads, ik blues. Nou ja, bij blues begon zijn linkeroor uh, te trillen. <lacht> wat gebeurt er nou? Ja, ja. Ik zeg, station, ik heb een zeg, uh, want ik wisselde er af. dat was een reggae-station. Nou, toen ging een andere oor trillen. Dat is geen gezicht trouwens. Ik heb Albert Janssen oor nog nooit. En je moest kijken, als je hem in de gaten houdt. Als hij op opgewonden is, dan gaan zijn oren trillen. Oh, ja. Nou, ja. Do Dolly vertelde, ik moet even ja. bijpraten voor de luisteraars, want ze, ze, ze praten een beetje in de verte. Er komt er geen oh, microfoon voor de neus uit. Maar uh, uh, zij, zij uh, heeft bij uh, Albert-Jan nog nooit de oren zien trillen, geloof ik, hè? Of wel? Nee, wat, wat, wat Willem nou vertelt, is helemaal nieuw voor mij, hoor. Nou, ik spreek Albert-Jan toch wel eens regelmatig, maar ik heb nog nooit wat zien trillen bij ja, hem. <laughs> als je spreekt, als je spreekt... Dan je heeft dus de koptelefoon op. Oh ja, zie je? Ja, hij heeft een koptelefoon op. Ja, ja, ja dat zie, niet ja, dan ja, zie het niet trillen. Ja, dat zie je niet trillen. Wijnand, Wijnand heeft, het, uh, heeft het opgelost. Maar, eh, maar in ieder geval... Oh, trek de microfoon maar <laughs> even die kant op. Zo, ja. Maar in ieder geval, ja. uh, ik had eens een gesprek gehad met, uh, met uh, Albert-Jan. En toen zegt hij van... Uh, Zou jij eens een keer een proefuitzending willen doen hier? Ik zeg ja. maar gaat dat zo? Maar ik zei, moet dat niet door commissies heen? Of uh, moet dat niet... Uh, uh, hey? Ik weet niet hoe dat gaat hier. Nou, hij zegt, je krijgt normaal krijg ik al een gesprek met een programmaleider. Ja. En uh, hij zegt, die bepaalt dan of je aan de proefwedstrijd mag doen of niet. Ik zeg: nou, Oké, okay. jij zegt in dat gesprekje, je net gaat. Ja, maar ik hoor in de wandelgangen wat jij niet weet, maar ze vertellen mij alles. Ja. Dat, die garage die jij vroeg, dat ja. salaris van Matthijs van Nieuwkerk. Ja, dat vond ik het... toch wel een beetje overdreven van ja, je. Ja, maar, maar goed, luister, ik vind een zak Mandarijnen, mag je rustig vragen? <laughs> ja, geen enkel punt. Maar goed, uh, ik heb de eerste uitzending gedaan en ja. uh, ik ben. Uh, gelukkig ben ik iemand tegengekomen hier die je zegt van: Nou, uh, ik noem geen namen, dat was Charles Duif. En uh, die zegt van, joh... Opa, opa Duif. Opa Duif, ja, hè? Okay. Ja, OD'tje noemen ze hem ook wel, hè? De oude Duif, <laughs> ja. ja. ja um, ik uh, heb met hem uh, ja. zijn uh, uitzending van Vloed. Daar mocht ik een uur van draaien. En, ja. um, gewoon een beetje proeven, en zo hoe het ja. allemaal ging. Ik heb toen ja. uh, de, de Tropical Night gedaan, zeg maar. De Tropical Evening, net zoals je noemen wil. Reggae ja. en alles. Ja. Nou ja, goed, het is goed overgekomen. En, uh, en Albert Jans vond het allemaal prima. Hij zegt tegen mij, van, uh, hij zegt, nou ja, wanneer zou je voor jezelf een keer een uitzending willen doen? Dus ik zeg tegen hem van, nou ja, ik zeg weet je, wat doen we dan volgende week donderdag? Mm -hmm. Dus hij denkt ja, maar dat kan niet, want dan heb je dan heb je natuurlijk al uh, Jaap Koper, hè? Uh, je hebt natuurlijk uh, Charles Char met met O'D, O'D, oh, ja. ja, ja, ja. Ik zeg ja, maar mijn bedoeling is vanaf 12 uur tot zeven uur, uur En toen sloeg hij stijl achter. Toen uur. heb ik Stoffer een blik gepakt en weer <laughs> bij elkaar geveegd. En nou begrijp ik waarom ze oren gingen trillen. <laughs> ja. Hoezo? Omdat nog niemand dat ooit geroepen heeft tot nu toe. Nou, ah, ja, Om hier oké. s'nachts te gaan zitten. Ik heb het nu voor de derde keer Alleen gezegd. Alleen als iemand dakloos dreigde, dreigde te worden. Ja. Ja. <laughs> ik ben één keer mijn sleutel vergeten. Eén keer ben ik mijn sleutel vergeten. Maar zo is het eigenlijk zo is het, gekomen. Ja. Zo is het op gang gekomen. Zo maar is het gekomen, hè. Maar uh, uh, dat specifiek in de nacht muziek maken... Uh, de, de, Doe je, doe je dat heel graag of zeg je van nou eigenlijk zou ik liever overdag willen of zeg je van nee, ik vind het juist heel... Nou, de nachtuitzending, het ja? de, nacht, de nacht verandert de mens. En, en dat merk ik aan mezelf ook. Dat mm -hmm. heb ik beter uitgezien, maar ik verander, van binnen verander ik gewoon. Ja, nou, Dolly, zeg het maar. Kom maar, kom maar, zeg het maar. Ja. Ja? Zeg het maar. Nee, ik dacht dat ineens al je haren gingen groeien en je tanden en zo, maar je zegt net zelf van binnen verander je. Oh, de kijkers horen, oh, wat een diepe zucht had ik net. Ja. Uh, maar de nachtuitzendingen, dat, dat is gewoon, dat heeft, het heeft twee voordelen gewoon. Uh, ik kan lekker. Uh, uh, Vertel. Waarom? De... ja. Je hebt zeven, je hebt zeven uur uh, ja. om uit te zenden. Ja. Doordat het nacht is, heb je te maken met andere wereldcontinenten. Je, je, je, hebt, je hebt te maken met Amerika, je hebt te maken met Canada. De, de tijden zijn al, ze zijn zes uur tussen, zeven uur zitten tussen. Ja. Ja. Dus hun, mijn nacht is hun avond. Ja. Maar bovendien, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is, uh, dat er s'nachts... Ja, er is wel tv, het zijn allemaal Niels wordt dertig keer herhaald en niels ja, Uger, ja. Dus dat hebben de mensen s'avonds al gezien. Dus s'nachts kijken ze minder tv, bijna geen tv. En luisteren ze misschien ook wel meer radio. Ik, uh, ik weet het niet wat ik, uh, wat ik uh, van Facebook moet geloven. Dus de... <kwijls> Zit er weer iemand onder de tafel te hoesten? hoe oh, was jij dat? Ik, zit, ik zit boven de tafel. De hoogste, ja. Oh, ja, dat kon ik niet zien natuurlijk. De microfoon zit er tussen. Ja. <kijst> zo. Maar wat ik, kan, wat ik heb begrepen van Facebook, de reacties... Ja. Hè, de, de respons die ik ervan krijg... Ja. zijn er toch meer mensen dan ik verwacht had. Oké. Okay. Met name ook bedrijven in de omgeving van Zandvoort. Een stukje Haarlem. Ik ja. um, weet zo de naam niet van dat, van dat industriegebied, maar... Ja. Waardepolder? Ja, dankjewel. Ja. Waardepolder. Um, dus met de bluesnacht was het zo dat... door die grote hallen dat schalmde de blues... Ja. Echt, gewoon door, door al die hallen heen. Maar omdat het, heel, uh, ja, het is gewoon heel erg groot daar. Dus je hebt een vertraging. Ja. Dus als iemand uh, de twelfbouw blues begint te spelen in hal 1... dan is hij klaar en dan, dan galmt hij in hal 12. Ik noem maar joh, dat vind ik geweldig. Ja, okay. En er was iemand die had een telefoon gepakt... en die had hem gewoon in de lucht gehouden en die had het ja. opgenomen. Ja. En die stuurde het uh, naar mij toe... Ja. Dat ah, is waanzinnig. Dat is gewoon, gewoon de kick in staat, dat is leuk. Hey, luister, maar nou dan toch eventjes een, uh, het belang van een lokaal radiostation. Hè? Want we hebben hier natuurlijk lokale uh, lokaal radio... en, en s'nachts dan luisteren mensen in Amerika. Maar heb jij nou ook enig idee wat, wat dat nou voor betekenis heeft... Voor, voor, uh, voor ZFM Zandvoort als radiostation? Nou, ik weet het niet uh, helemaal zeker... maar ja, als er in Vancouver, Canada gesproken wordt over ZFM Zandvoort... Ja. Zegt dat genoeg, toch? Ja, ja dat is waar. Ja. Als er een kapsalon afgestemd is op ZFM, terwijl ze, je hebt daar de moord aan muziek, ja, ja. maar geen moord aan en geen sol. Van belang is natuurlijk eh, dat de mensen die naar ons luisteren, eh, dat, eh, naar jou luisteren in die nacht, dat die een keer zeggen van we pakken het vliegtuig en we komen een keer naar Zandvoort. Want daar is het natuurlijk ook een beetje... Ja, of andersom, voor te zeggen, we ja, gaan nee, naar Vancouver, dan kunnen we naar <laughs> ZDV. Dan, dan weet ik een hele goede kapsalon ja Ja. <laughs> ja. Ik mag geen reclame maken, want dat heet herdres. Ja. Heb je nog reacties uit China gehad, of niet? Uh, eentje, er was een, een meneer uit, uh, uit, uh, uit Peking en uh, die stuurde een, een, een berichtje op een gegeven moment. Ik had een nummer gedraaid en het was het verkeerde nummer. Ik snapte dat niet helemaal. En toen kreeg ik een berichtje en er stond op hang, kreng, hang. Hang, kring. Hang kreng, hang. Ik heb is, geen... Ik tegen jou. tegen mij. Ja, ja. <laughs> ik heb het nummer opgezocht, maar ik kon niet in. Nee, nee. nee China, China zit er nog niet bij, maar... Uh, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik ben wel een beetje bezig met netwerken natuurlijk. Hè. Ja. Ik bedoel, je hebt het Facebook. Ja. En het Facebook, dat Facebook is gewoon een hele mooi, heel mooi stukje gereedschap. En grenzeloos wereldwijd. Mm -hmm. En, um... en het is bovendien nog zo, maar dat wil ik eventjes aanvullen... dat de mensen die luisteren over de grens over het algemeen ook Nederlanders zijn. Het zijn hè? allemaal Nederlanders. Mensen, misschien wel met ook Roots uit Zandvoort vandaan. Ja, en, ja en heel veel. En, er wordt uh, onderling uh, met, met families uh, via Facebook en sociale media weer over gepraat. En zo uh, maak je toch uh, onze zender populairder. En daar gaat... Ik heb, ik heb nog wel een Anneke Doot erover, dat vond ik toch wel uh, heel ja, apart. Dat dat is is er Anneke dood? Anneke Doot ook. <coughs> Bij, <coughs> Dat gaat snel, dat gaat heel snel. Uh, er waren dus mensen hier in Zandvoort. Ja. Hoezo? Een verhaaltje uit het oosten, Anneke Dood. En Anneke Dood, ja. Hij draaide, hij draaide vannacht ook iets van auto's Redding. Toen zei ik, van Otis die dood is. Ja. Er is geen redding meer aan. <laughs> En daar moet ik het dan mee doen, hè? Ik was blij dat hij wegging, Dolly. Ik was echt blij. Ik had zoiets... Nee, nee, nee. nee. Het is maar gek uit. Het hij gek wil op Draai nog een stukje muziek voor de mensen. Want ik zie... kijk naar mijn klokje. Uh, het is alweer bijna... De eerste uur is alweer bijna voorbij. Het gaat snel, hè? Het gaat heel snel. Dus, uh, uh, luisteraars, uh, even, even naar een, een rechtstreekse rapportage nu. Dolly krijgt een, micro, een koptelefoon op haar voorhoofd gezet. Willem begeeft zich nu voedsel... Ik heb het na... over China. Meteen krijg ik alles over dwars. Ja. No, niet oh. dat is nou, niet altijd daar wel live. Dat hoop ik ook man. <laughs> uh, Willem, wat gaan, wat gaan we horen voor muziek? Nou, ik dacht uh, een stukje van uh, Dokter Hoek. Ken je die nog, Dokter Hoek? En de, en, de, en, de medicine, en, en de medicine show, hè? Toch? Met, met de lappie voor zijn oog, zeg maar. Ja. Nou, uh, geniet er maar van. Uh.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 You know I wanna be holding you Oh yeah, alright Cause I like feeling like I do And I see in your eyes and you're liking it, I'm liking it too Oh yeah, alright I'd like to get to know you better Is there a place where we can go Where we can be alone together Turn the lights down low and start sharing the night. We zijn nog heel even terug. Ja, nou, dat kan nog. Uh, hoe lang hebben we nog te gaan? Willen nou, eventjes het, uh, nog. Uh, je hebt nog een uh, kleine minuut. Een klein minuutje nog? Ja. Oké, okay. nou, dan, dan loopt de klok hier uh, achter. Uh, want... ja. Nou, hij staat op, op 17.58. Uh... Ja, Oké. Okay. Nou, nou, in ieder oh, ja. geval, luisteraars uh, uh, vertelde uh, Wijnand Burgemer, uh, zo net, die was op Mallorca... En uh, het was de, de avond dat de wethouder, de wet, een wethouder uh, uh, zijn portefeuille in trok. Of, of in ieder geval uh, afscheid nam. Afstand, afstand, afstand, af, ja. afstand deed van zijn uh, wethouderschap. En om even te. te uh, uh, het gesprek wat we net hadden over het feit dat als je in het buitenland bent. Uh, of, of een lokaal radiostation, er ook nog van belang kan zijn. Nou, dankzij het feit dat er internet bestaat en dat je dus kunt, ja. kunt inloggen. Op, uh, ja, op, een livestream, ja, op de livestream. Op ja. een livestream Wijnand, vertel het zelf nog even aan de luisteraars. Hoe ging dat? Nou, ik was op vakantie in uh, Corsica. En uh, dat was in die, die raadsvergadering... dat uh, wethouder Cohen struikelde over het schuurtje. Oh, god, ja. En ik kon het op de gemeentesite kon ik het niet volgen, want dat stoorde. Maar uh, toen heb ik uh, uh, ZFM opgezet en uh, nou, kon het prima volgen. Wat leuk, wat ja. goed. ja. ja. Dus dat ik zat me cool. enorm te ergeren <laughs> Ben je lekker even land. weg? Ja ja ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. dat is het ergste natuurlijk. Je kunt alleen maar luisteren. Je kan niks toevoegen. Kan niks terwijl, uh, ja, dat uh, kom ja. ja. nou, komt waarschijnlijk genoeg in je naar boven. Ik heb vandaag een stuk op uh, Facebook gezet. Ja oké okay, ja, ja daar ja. kan je dus natuurlijk kan ook, ook weer, ja. heerlijk ja. filteren ja. Zeg uh, gasten en facebookers. Ja. Ik ga weer inbreken want ik kijk op mijn klokje nou het, is, het gaat Hoogste zo snel. Het eerste uur is alweer voorbij. Ja. Maar blijf hangen want we gaan straks gaan we de wereldproblemen uh, oplossen met allen, toch? Of de zandvoortse. Helemaal goed. Tot straks. Ran -out. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.